Wij beginnen de zogerles 192. Pagina Kouf-Mem-Vaven 146. Bovenaan in de tekst zoger zelf de regel 3. Ot mem wava, ad de alu rabielazar, lazar, brei, Varabi abba, amarlon, dubbele punt, vada eifir, anpej, schhinta, wij daar pnieel, Karina lachu. De ga hamiet on, five apin ba apin. de ka je dat on, Kara, de Obeniahu Benihojada. Wat de mila zesde atika kadisha iu? Vekara vekara de idba, de idbatre, wahu de satim mikula amru. Voor dat we verder gaan, voor vertalen, zal ik je even in herinnering brengen van wat we open Um, wat, wat, wat, wat hadden we uh, geleerd over die twee reizigers, Rabbi Lazar en Rabbi Abba, die gingen op reis. Uh, waarby, uh, Rabbi Lazar ging naar zijn schoonvader, herinner je nog? En Rabbi Abba ging met hem samen. En alle gebeurtenissen die plaatsvonden onderweg. En dat um, in het bijzonder die ijzeldrijver Saba die neergedaald was en bekleedde zich in een um, gedante als het ware van ijzeldrijver. En hij leerde hen hogere traaptreden, de gar, en hij leerde hen onder andere over de ziel, de hoge ziel van Benyahu, Ben Jehoiade, ben de ziel die de wortel, de wortel heeft in de aatik the Zilf and the Gmarticon, and so forth. Three, and that is new at the moment, where, where up they came to uh, their destination. The Reichel three. what Kuf Mem Vav? Ad de Havre, ja voordat zij gingen zitten, en Alu, het was in het huis voordat zij gingen zitten, dus uh, zij die in het huis van uh, de schoonvader van Rabbi Lazar waren. Alu kwamen binnen Rabbi Lazar, Brei, waar de zoon, zijn zoon, dus de zoon van uh, Rabbi Shimon Bar Yochai en de Shimon, Rabbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, zoals so wij ons herinneren, die zat, die is daar ook geweest, die was daar ook in het huis van de schoonvader van Rabbi Elazar. Hij was daar aanwezig. En dan zegt hij dan. Ad de Hawaiërs, we zij gingen zitten daar in het huis van die schoonvader. Alu Rabbi Lazar kwamen binnen. Rabbi Lazar, zijn zoon, dus de zoon van Rabbi Shimon, Rabbi Abba en Rabbi Abba. Amarlon, hey, Rabbi Shimon zei tegen hen. En natuurlijk dat zij wisten niet dat zij daar Rabbi Shimon zouden aantreffen. En goed, goed opletten, waarom Rabbi Shimon daar was. Want zij kwamen, herinner ik nog, zij kwamen, zij gingen op reis naar wie? Naar de schoonvader van Rabbi Elazar. Want Rabbi Elazar kon toen alleen maar zijn schoonvader zien. Of op reis was, hij, oh, hij, hij kon alleen nog zien, oftewel, de Jezus, bijna kon hij dan het niveau van Jezus, kon hij hebben, kon hij, uh, bevatten hij. En nu kwam hij naar zijn schoonvader, dus schoonvader, we hebben geleerd, de schoonvader, zijn, uh, de schoonvader is, is de Abba, Abba betekent niet, niet de Rabbi Abba, maar Abba en Ima zijn schoonouders, dan zacht, zaten zij ook Rabbi Shimon, en Rabbi Shimon natuurlijk is van een hoger niveau, dan nog van een hoger niveau, en dan, waarom was hij daar, zullen we zien. Amarlon, uh, hij zei tegen hen, dus Rabbi Shimon zei tegen die twee reizigers, die, nu, dus die terugkwamen, de dubbele punt, Wat daar vier aan bij Schin te atjan. Zeker is het zo so, dat de het gelaat van de Schina kwam er binnen nu. Vier. Weil daar en daarover staat geschreven, pnjer in de Torah, karina En dan daar, daarom wordt het Pnieel, het woord wat gebruikt werd in de Torah, eh, waarmee Pingas werd aangeduid, een grote eh, bevrediger van het volk, al is het maar in het uh, zinnenbeeld daarvan, die toen uh, de Joodse mannen, Joodse mannen waren Verleid door Moabiten, Moabitische vrouwen. En een van de vorsten van het volk Israël nam uh, een van de prinsessen, maar dan dus een vrouw, en ten overzien van, van die Moabitische, en ten overzien van allen, oh, bracht, haar, haar, bracht haar naar een tent. En hier ging met haar daar uh, contact... Uh, contact maken dus, dus uh, gemeenschap. En toen die, de priester, die, Pingas, die pakte een, een, zo'n, zo'n zo pijl als ze waren met of, uh, Dus hij, en doorboorde dus met doorborden beiden. En daarmee bracht bevrijding. Um, en de plaag stopte, et cetera. Maar natuurlijk was het alleen maar het zinnenbeeld van wat het, wat het zal zijn wanneer um, de Mashiach zal komen. Wanneer de, het verbond naar geest zo neer, zal neerdalen hier op aarde in plaats van alleen maar het verbond naar vlees en daar werd hij ook genoemd Pniel, deze naam zullen zien wat het naam inhoudt dat hij zegt en daar, daarover dus zegt hij dat het in het in het Torah dus, in het hoofdstuk Pingas van het Torah wordt gezegd, Pnieel Karine dat jullie, dus jullie beiden, Arabi Lazar en Arabi Abba, jullie, uh, jullie worden genoemd naar de Pnieel, jullie naam wordt Pnieel, omdat Pnieel betekent, komt van het woord Keel, het gezicht van Heel van HaShem. De naam van HaShem die ingebed is in de Glee. En Daarom zei hij ook dat gezicht van het gezicht. Of uh, Gelaat van de schina kwam. De ha chamiton. Waarom zegt hij dat? De ha chamiton, want jullie hebben gezien aan bij schinter. het gezicht, of het gelaat van de schina. Vijf, apin bij apin, gezicht tot gezicht, dat, dat. Want zij zagen wie, wie was schina die zij zagen? Dat is dan uh, na Saba. Dus jullie hadden hem gezien, dat, dat. Vijf, we hashta maar, en nu, de ka, ja, de, ja datum, wanneer jullie, dat jullie weten, te weten gekomen zijn. We galen de goe, en het is onthuld aan jullie. Het vers is onthuld aan jullie. De van Obenjago beniojade, zoals het stond daar geschreven in de Mlachim, in de koningen. En ben Beni ben Yahoo Yada and so forth. Dat jullie weten wat dit vers is. Wat de mila de atika Kadisha, Yahuw? dat dat het woord is van de rechelzes van de atika Kadisha, van de heilige atik. We de ba de avatre en het vers dat op een andere plaats is. En ook het vers dat op een andere plaats is. Wahue de Satim Mikula Amro. En hij in die en dat vers is dat het meest het verborgen is verborgen van allen. En hij, of niet het vers, het vers, en hij is die verborgen is van allen zeggen. Hasulam, de rechterkolom, de regel 11. De referentie van Ot Kouf Mem Wav, 146. Ja, Paginanummers en. Ot nummers lopen uh, parallel en lopen ook gelijk aan elkaar. Smeerkwarsch al grae mete. Aan de dehavijat we verhullen dubbele pui. Baard schijau twalif joshim. Nih nasu rabielazar beno verabi abba. Ik ga dan beetje vertaald iets anders. Baard dehavij terwijl zij. Aan het zitten waren, terwijl zij zaten. En ik had gezegd, voordat zij gingen zitten, maar beter is het. Terwijl zij zaten, twaalf. na Rabiel Lazar kwamen, Rabiel Lazar, zijn zoon, de zoon dus van Rabi Shimon, Rabia Abba binnen. Punt. אמר דרתין להם, ודאי פני השכינה באו, ואלכן קראתי פרטין אתכם, איתכם, איתכם, פני, קל, שווה פייבתינותיות, פני, אל, פונט, אמר 13 la hem, hij zei tegen hen, Rabbi Shimon tegen hen, tegen die twee. Wat daai, a ja, schina bouw, zeker is het zo, zeker kwam er, het gezicht van de schina kwam, kwam er binnen. Walke en en daarom, het hem, ik heb jullie genoemd, pnie el 14, pnie el, pnie el, pnie el. Zoals ik jude zo dat, uh, dat had uitgelegd, Shavé en hij helpt ons, Jude, Hasulam helpt ons, zegt hij. jude. dat uh, staat gelijk aan de woorden, aan de letters, dus de, de naam Pnie, is gelijk de letters uh, pne Vijftien. Nadapent. Kiri tem panim paanim bepanim. bepaanim. Wat a, przedem jodi i, vegilalachem zeifentin hamikra, shell binyahu ben je hoiada. Wat aishoudawar achtin shell atika kadisha, shell soda keter. We hebben amikra kraan, een hika we kraan, een kraan, is kraan, een Goed een kraan, een kraan, een kraan, een want jullie hebben een kraan, een kraan, gezicht van de kraan, panim panim, gezicht letterlijk gezicht tot gezicht the rabbi rabbi uh, Ravaminunasaba rabaminu saba ze'stim what i knew shatem yodim, that jullie weten we gelalacham an eront huld an jullie 17 amikra shel benyahu ben het vers van benyahu ben wat daar uiteraard, Shehuda Varsha Latika Kadisha, dat is de zaak, dat is, dat slaat op de Atika Kadisha, op de hele Atik Achtin. Shehuda Sota Keter, die het geheim is van de Keter. Dus jullie hebben de Keter geleerd, de Keter van de Atik. We gaan naar Mikrasha En zo is het ook. Uh, het vers die, dat achteraf, achteruit, achter, achterna komt. Uh, daarna komt 19. En hij citeert ons. We hoe he mitsri. En hij sloeg, uh, de man, de Egyptenaar. Punt 19, naar de punt. dat hebben we al geleerd. Wat tot asatum mikol amro. Shehu atika kadisha. En die, asatum die is ver, verhult van allen, verborgen van allen, zoals, zoals men zegt. Shehu twintag atika kadisha, dat is atika kadisha, de hele atik. 21. Pirous de eitler nadert. Sovev werd ahu, de tien hamry, tweeentwintig, schiela alhem de rabbi elazar, etnis mat drieentwintig beni jacob beni jada, קרא רבי שמעון להמ משום 24 ג ז בשם פריאל שנישמת 25 בן יאחוב בן יהויהד וממאש קמאזו אאטיקה 26 לה לה גלות לה גיגלות בגע Kmoche gatoof sham, waalken kara zeifen en kam lahem, inyan ha vahahelam lekulhu neurin achten en twintach alaien. Kmoche gatoof kan bazivuuga, kmoche omer kan bazivuuga neken en shemesh betkufat shana Ad de Matil Rabi Shimon derth ben Lakonia ve chamai le Rabi Shimon Taman Sha za khushu ve in derth le kulgu ne guring voshe gaduvsha 21 na de punkt sovyv al van, op de kwestie van die de Hamre van die uh, Ijzeldrijver 22 hem, die onthuld werd aan hen aan Rabbi Lazar en Rabbi Abba die onthulde aan hen aan die twee et nishmat ben jago ben je de ziel 23 van ben jago ben je van die grote ziel van de ketter van de attic. Want hij onthulde hen, hij moest, hij werd herinnerd nog, hij werd gezonden naar beneden om hun uh, traptreden, hun bevatting te verhoogen, tot de ketter, tot de gar. Want ze hadden niet de gar. Shekara Rabbi Shimon dat daarom noemde Rabbi Shimon hen in de naam, Pniel, de regel Pnie 24. Daarom noemde hij Pniel, waarom zij hadden die. Pniel betekent de, uh, het gezicht van de keel, van Hashem. shem. Dat is wat hij zei, dat is net of ik zie de, het gezicht van de shina. Shenim Shech, Shenishmat 25, en benjoujade. Dat de ziel, van de, van Beni Yahoo, Beni Yada, Himamash, dat is daadwerkelijk dat niveau van de Atik 26. Legaleot, welk niveau, uh, wordt onthuld, begmartikun, in de gmartikun, de mosje het so daar geschreven is. waar kennen daarom, Kara 27 Gamla Hem. En daarom let op: gebeurde ook aan hen, ook aan die twee reizigers. Het aspect, de kwestie van Hakisoui, de bedekking, waar Elam en verhulling, le hoer in de lijn, van alle hoge 28. Ik dat dat afkant, zoals het hier is geschreven, bezivuk, zoals wat we hebben geleerd op de vorige lessen. in de zivuk, zoals gebeurde hier, ook in de zivuk, van 29, van de Tkufata Shemesh, van de periode, van de, shem, van de zon, dus de, de zon, die in de hemel schijnt, dus de zon, dus de zee aan het met andere woorden, met de periode, van het jaar, de dus smalgoed, Ad de matil rabbi, rabbi tot dat ze kwamen tot rabbi Shimon ben je tot rabbi Shimon de zoon van lakunje. Dus de niet rabbi Shimon barjochai, maar rabbi Shimon de zoon van lakunje, oftewel de schoonvader van, van rabbi Lazar. Dertig. En goed, let opletten wat er gebeurt daar. We gaan en daar zaten, zeggen zij, Rabbi Shimon daar, Rabbi Shimon bar Yochai, zaten zij daar. En natuurlijk niet toevallig. Natuurlijk dat de zogers spreekt niet van materiële zaken, alleen maar materiële zaken. Dus zij kwamen daar, zij zagen daar, Rabbi Shimon ben Lacunje, dus de schoonvader... Ja, de schoonvader van Rabbi, Rabbi Lazar, dat wil zeggen, zij kwamen tot de Nima de hogere Nima En daarna, zagen ze ook nog, daar kwamen ook de Rabbi Shimon, omdat zij waren al, hebben zij, ook, zij hadden ook de Gar ontvangen en daarvoor, daarom, en voor de Gar, als symbool, voor de, nee, symbool als een teken, daar van, van het feit dat ze ook gar hebben bereikt. Be, be Daarom zat daar ook rabbi Shimon. Bar Yochai. She'a zakhu schoof lekulhu nehurin. Dat dan waren ze weer. Alle lichten. Zoals daar gezegd werd. Waardig. 31. Na de punt. We zesho mer lahem. We rabbi Shimon. Kan tweinderd we haasten de kajada tuin ku lehu kara de oveenja, ben de vol dinker kolom de jesterij, ben joh Ken ramazla hem, shem kwarsa hul twee twei de de mai, misaprim. Wij hem kwart beschild, drie de Vekarai Acharanin, Acharanin. Die kwart nodig hebben, vier begilui, niets, maatbinnen, ja, hoe ben je ooit jada? Hoe het je De rector Kolom. De rechter Kolom. De regel 31, uh, naar de punt. We ze schouw Merleham, en dat is wat ze schouw Merleham, en dat is wat Rabbi Shimon, Rabbi Shimon bar Yochai. Zei. Hen. Hier. 32. We hashta, en nu, en nu. De ka je dat toen dat jullie te weten zijn gekomen. We galen en werd aan jullie onthuld. Het vers van, zoals het staat geschreven daar, in de koningen, de Oveniahu, dat van en Beniahu ben dat de linkerkolom, de eerste regel, ki Ramesh, Rabban Slahem, want hij, hey, Rabbi Shimon Bar Yochai, zinspeelde hen op het feit dat zij al de zes, de zes versen van Hashemayim Isa Prim, vanaf de hemelen vertellen, waardig werden. We hem kwar bashit en zij zijn al in zes Namen de bekkerij acharanin, die in de andere äh, versen zijn, zoals we dat geleerd Dus die kwamen da daar, want het is al bekend aan hen, vier Bageloui Bagilui Bageloui, onthuld äh, de ziel van Ben Yahoo ben -Jahu Dus eerst Achoraim natuurlijk, en dan, en dan, uh, Panim. Eerst bevat men de Achoraim, de achterkant, en dan Panim, het gezicht. En daarom ook noemde hij hen, gezicht van de Schina. Vier. Na de punt. Ki Basman, vijf. Als je niet zichtbaar niet zo dat idee hij alleen, avar leihem acht. Hij orcha de nissen we atvan. We herinneren nog, herinneren nog uh, dat hoe dat was dat voor de gmartikun wanneer dus de zeven onderste van de atik omhoog uh, uh, schieten omhoog komen, dan wordt het een, een vorm. Dat wordt het een soort verduistering. En dat is wat ook aan hen gebeurde. Ki basman shay siguni ben yahoo ben jeho let op wat hij ons vertelt. En dan zien we wel, zien we wel wat is de ziel van, uh, goed opletten wat, wat hij ons vertelt. Want hij zegt aan de ene kant dat de ziel van ben yahoo ben je dat is de ziel van de gmartikun, ja, van de atik, van de heilige atik de ziel van de zivouk, van de marticoon. En aan de andere kant, ziet hij zegt, hij dat, dat, eh, dat zij, dat zij, zou zien, dat zij eh, een soort verduistering hadden. Hoe kan dat? En dan zien wij ook dat wie wat voor ziel was, geweldige, hoge ziel was, ben je, ja, dat de ziel van de marticoon, maar dan van de van het moment vooruitlopend op de volledige onthulling. Dus eh, het moment waarop dan de nog in, als gevolg van de uh, zivoegen dat de bon is nog niet geworden tot zag. Je nog Dat moment, dat betekent dat die toch wel was van de Behoorde tot zeven onderste van de Etik. Waarschijnlijk, eh, hoogstwaarschijnlijk als geset, de hoogste van zeven onderste van de Etik. Terwijl Yeshua, of Mashiach, wanneer, wanneer de Mashiach zal komen, wij spreken dan niet Yeshua van Yeshua, we spreken dan Mashiach in de kracht, in de hoedanigheid van Mashiach. Dat zal dan de ketter, de ketter zijn. Um, qua niveau. Kibazman, kijk wat die ons. Kibazman, five, faif, faif, faif, faif, faif, ben faif, faif, faif, op faif, moment, faif, faif, faif, faif, faif, faif, faif, de faif, faif, de ziel van ben ben jeho yada, al ideeën gauw tijna door die ijzeldrijver. O, het op. Hasegatam no daad. Deze bevatting was bij hen nog niet gekend. Waarom niet? Kie zeven, haju, as. Want zij waren toen. Basot shit kraai. In het geheim van zes versen. Herinner je nog die zes versen van die dus tekende dat voor, die dus zorgde voor dat die dus, als het ware, een teken van Agorayim waren. al ken, want daarom, daarom gebeurde aan hen, daarom moesten ze passeren, die, die weg, de regel 8 van nisien, van beproevingen, we at van en tekens, alle tekens die en beproevingen die zij ondervonden. Uh, Acht na de punt. En ook met de, de verduistering, uh, herinner ik me nog wel, wel, wel wat wat zei. Awarata! Nodaat, no daat, neechen, lehem, nismaat, biniao, bagielooi. Maar nieuw. Wordt bekend voor hen gekend door hen de ziel van Benijahu uh, in onthulling onthuld in de in de onhulde vorm 9 na de punt We ze amru we de kayadatu vegalie lehu kara de Oe Beni Yahoo ben 11 Yihoyada. Punt. 9 naar de punt. We zeiden hem, Roy, dat is wat hij zo gezegd heeft. We haasten maar nu en nu. 10 dk. Dat het nu gekend wordt. Dat jullie kennen. We graden het goed. En het werd onthuld aan jullie. Het vers van Beni Yahoo ben Yihoyada. 11 naar de punt. We zei amro. Vaday de mila de atika, Tvaliv kadisha igu. We karade avatry. Kini shmat dertien, Bini jagu U sod yada. mila de atika, De hainu, Fertien. A zivu de atik en als het dan gebeurt, dan is het een beetje een beetje een beetje een beetje Shekoel eilu karaje hem Punt. 9 naar de punt. With amro, and that is. Uh, nee, 11 na de punt. With amro, and that is what he zegt. The zogar said. de mila de shayu. I dat dat is het word of. Het is dus het woord van de heilige Atik. Twaalf. Wekara de avatre en het vers, die daarna komt. Kine schmat ben jagu, want de ziel dertien van ben jagu ben jehojada. Hoe sot mila de Atika. Dat is het woord van de Atika, van Atik. De heino, dat wil zeggen 14. Azivouk, agadol, de Attikiomen. Wat betekent dat? wil zeggen de hoogroot, de hoogte, de de van de Ze zeiden dat toen dat, dat jullie hebben geleerd kennen. Gam as, ook toen hadden jullie dat geleerd, gekend. He, he, Kwamen te weten. 15. Maar nu is het gekend uh, door jullie, dat gam kara de avatre, dat ook, uh, want ook het vers dat daarna komt, of de versen daarna komt, dat het vers dat daarna komt in een geval. Zo, welk vers is. Hij sloeg, hij sloeg, dus hij die, de ziel, de, dus de, de, Benjahu. Uh, Benjahu Benjaviat, daar staat het over hem geschreven. Iets zeer mysterieus, wat men niet begrijpt en wat ik ook nooit begreep. Dat, uh, wat is overigens, ik uh, weet wat niet zegt. Dat, de dat vers dat daarna komt, na deze is, dat hij, he, dat hij, Sloeg twee Moabitische leeuwen. Leeuwen van Moab. Moabitische leeuwen. Zeiffintin. We hebben dat geleerd. Rennen jullie dat dit sloeg op de twee temples. We go mer. We go hika eta is en hey. Sloeg. De man de Egyptenaar. Egypten 18. We en so voort. Shekool elu Karai, dat al deze versen hem gamken mila de atika. Die zijn eveneens het woord van de atik. 19. Wa hu desatim mikula amru de aino atik 20 yatik yomen shehu satim mikula. Wahoo 19. En die, de G en die, die de meest verhuld, verborgen is, zeggen ze. Ja, dat wil zeggen, Atik Yomin 20, Jehoe Die verhuld van allen is. En het meest verhuld is. We gaan naar boven, naar de regel 7. Van de zoger zelf, van, tekst, van zelf. de zogertekst, van de zoger zelf. Otkuf mem zeien. Waai Kara Ihu baatar attar acher De regels zeven. Otkuf mem zain 107 we en kara en deze, dit, of sorry, dit vers, is batar agra op een andere plaats, al dus. Of kegavna dat net zoals dat punt. Na de punt 7. Batagwa maar. We hoe gijkaai het, is de volgende pagina. kufmem zei in de eerste regel van de tekst toe. Eta is a mitzri is Mida, kamees baama. Wehula razahada ihu. Ai mitzri tvei hahu de is tamuda. Gadduilme od ba eret mitzrayn. Bijnay avdi avdei. Bijnay avdai. We gomer, rav, we kara, kamadri, de gale hahu, saba. We keren terug naar de vorige pagina. De regel 7 van de zogers zelf. Patagwa maar, hij opende en zei. We hoe en hij, dus opende, hij wie. Dat is de Rabishima die het woord voert. Hij opende en zei, we hoe en hij opende de, het hele geschrift. En zei, dus helaas, hika, we hoe en hij sloeg de volgende pagina, de regel 1. hij is en hij sloeg de, de man, de Egyptenaar, mida, in de mate van. Gamesh Ba'ama. Vijf bij Amma. En Amma is ongeveer, zo so we dat, L. Vijf bij L. Denk niet, je probeert niet te begrijpen met je, met je hoofd. Wie kan het begrijpen? Wie, überhaupt, wie, wie van mijn broeders iets kan? Denk je dat iemand, geen dat je vindt, ergens een rabbijn over de hele wereld, nu, die iets kan begrijpen van wat hier geschreven staat? Geen één. En ik neem ook niet op mijzelf, uh, uh, ik zeg ook niet voor mijzelf dat ik het kan. Ik zeg het dat ik, de zoger, die moet onze ogen openmaken. En Ari, en omdat zij geen zoger leren, geen Ari, wie kan van hen iets? Zij zijn net als, net als blinde katjes. Die kunnen niets uh, helpen, niet zichzelf, niet anderen. We kula raza gade jehoe. En dat is allemaal hetzelfde geheim. Het komt op hetzelfde neer. Hij, Mitzri, deze Egyptener. Twee Ahude Ishtamu, die, die, is, die, die bekend is. We hebben dat geleerd, dat dit slaat op de op, uh, Moshe. Gadol Merod, bij Eretz Hij is grote man, erg groot in het land van Egypte, of in het land... Van de verdrukking. Bij Nejafda in de ogen van mijn dienaar. Wegomer enzovoort. Ravikara, groot en uh, waardevol. Kamadri de Gali Zoals onthulde deze oude. Dus de oude die. slaat op die Ravamenuna Saba. We keren terug naar de vorige pagina. Hassulaam, de linker kolom, de regel 21. Hoeveel jaren heb ik gezocht? En dan heb ik de hele wereld doorgereisd om, om te zoeken naar iemand die mij dat wat we nu leren kon uitleggen. En geen eind heb ik gevonden in dat heilig volk dat zich heilig waant en is wel heilig volk. Maar omdat zij. Niet boven het verstand kunnen gaan, niet willen gaan, niet uh, de ketter willen uh, aanvaarden. Dus hun wijsheid is, is uh, absoluut miserabel, absoluut geen wijsheid is. Wat zij al hun wijsheid is alleen maar deze wereld. In plaats van de redding zelf te pakken en redding doorgeven. Aan de wereld die hunkert naar de verlossing. De Hasulam, de linkerkolom, de regel 21. Want hier zit de verlossing. Hier in de etschijm et, et zit de verlossing. De linker kolom de eerste, de regel 21. En wij leren brit Hadasha alleen maar naar aanleiding van wat wij leren in Tess, oh in hetzelfde in Ed Shaim en Zoger, Daaruit put ik de goddelijke inspiratie voor de onthullingen in het brit Hadasha. Ook daar niemand it's iets van brit Hadasha. Denk, zonder zoger kan men niets zeggen van de Gedersa. zonder etzgeïm kan men niets begrijpen in de briedgedesche. De regel 21, de linkerkolom. De referentie van Ot Kuf Zijn. 147. Daarom onderstreep ik dat, dat jij boven jouw verstand gaat, wat jij begrijpt, wat jij niet begrijpt, het, gaat, het niet, gaat er absoluut niet om wat jij begrijpt, maar dat jij je maakt uh, ontvankelijk van wat je hoort. Dat jij weet dat daarin zit de diepte, die diepte die jij nodig hebt. Om, om daar door die diepte keihard en diep, in de diepste diepte ingeankerd zijn. In de schepper. Hoe dieper in jouw keling, hoe hoger kan jij grijpen naar uh, het licht. 21. We haikara iho we holé, dubbele punt. We 22 haze. We hoeika eta ishamit sri. Hoe mid baeer 23. We koma geerde hainu. Maar ik raag het behoven En na het laatste woord moet beginnen volgens mij met de letter bet en niet de letter kaf. Dus verander dat. De regel 21 na de dubbele punt. Wam mikra raag ze en dit vers 22 en hij euh, ligt het toe welke vers is het juden. We hoe en hij hij kaait, hij is Hij sloeg de man, de Egyptenaar. Hoe met dat wordt dat is uitgelegd, pama hier 23, op een andere plaats. De haino, wat betekent dat op een andere plaats? Hij hey, helpt ons, de haino, dat wil zeggen, pama drika het op een uh, andere, op een andere traptreden kan ze op, op de volgende manier 24. Dat wel maar. Hij opende en hij zei. 24 naar de punt. We hoe, die is, 25, middag is beam. En dan het hele vers is als al dus. En hij sloeg de man de Egyptenaar. De, in de mate van 5. B, Ama, 5B, L, 5B, 5B, Ama. Dus de ene maat is 5 en de andere maat is, en de andere één dimensie is 5 en de andere dimensie is alleen maar Ama. En alleen maar, laten we zeggen, 30 centimeter. Laten we zeggen, als het in, in meters uitdrukken zou uitgedrukt worden. De ene is 5, of laten we zeggen zo. Eén is 5 en de andere is 0,30. 0,3. Het is dus 0,3 en 0,4, dat is niet waar. 25 na de eerste punt. Waar kool hoe so hoezouden gaat nou, en dat is allemaal 1 geheim. Oftewel, oftewel allemaal komt op dezelfde neer. Slaat op dezelfde. Uh, Hamitsri 26 HZ hu oto hanudeh, o gadolme O katuf gadol meodh zeifen, tvintah ba'eretz mitzrayim, ba'inei avadai, ve'gomer, ha'mitzrih haze deizih, ibtnar zesim, tvintah, hu oto hanudeh, dat is di, di becendis, shalav katuf dat overhem, is it has gadolme od. Zeer groot is hij. 27. Bij het smitsraim in het land van Egypte. Bij in de ogen van mijn dieners. Enzovoort. So 27. naar de punt. dol we 28. Kmoshe gela has Ha Ahu. Kihu hu dol want hij is groot en waardevol. Kmoshe gela, zoals. Die oude, ofwel de Rava Menuna Saba, heeft onthuld 29 perus, de uitweg. Of toelichting, hij. Haikara Shabi Rava Menuna 33 Saba. De einde van de huïkaïta is het isch mits 331 isch maar even hule. Hoe niet met meer bij madriga acheret. De volgende pagina. De pagina kuf mem zeyn hasulam de rechterkolom de eerste regel. Boven acher. Де гайно Альпія лашом, щоби дивря гай гайами, твій кмови шегатув веголех. Де лін де форихе пачина, де лінкер колом де рейхол, в неїхан твінтах. Ай кара, дат верс, щоби аро рава менуласаба дат рава de heine, dat wil zeggen, we hoe hij kaait is met zee, en dat vers, dat wil zeggen, en hij sloeg de man, de Egyptenaar, een aanzienlijke man, de aanzienlijke man, uh, 31, we gohelen, enzovoort, hoe met ba'er, bamadriga, dat wordt uitgelegd op een andere traptreden de volgende pagina, de rechter kolom ja. as, as de eerste regelbouw van Acher, op een andere manier. Ja, dat wil zeggen, dat wil zeggen, volgens in de woorden, volgens de woorden letterlijk, door de woorden van uh, het boek, en de laatste, het laatste boek van, de, van het hele geschrift uh, heet Divrei uh, hayamim hoe dat in het Nederlands wordt vertaald, misschien, kronieken, ja, kronieken waarschijnlijk. Twee, kamoshoek, well? het hoewel, kamoshoek, hij zegt, zoals hij vertelt dat, zoals hij voort doorgaat met het vertellen. En in, die, in dat boek, kronieken, wordt alles verteld, veel wat, het meeste wat staat bijvoorbeeld, onder andere in, in het boek van koningen, ja, en anderen ook over David, wordt allemaal uitvoerig nog, uit, uh, beschreven en aanvullend, zijn, is er ook wat, wat informatie, extra, heel veel informatie. Drie, we hoe hij kijkt, hij is aan het we gole, vier, we, kula raza gadeju, en hij sloeg, hier, Shamitsi, de man, de Egyptenaar enzovoort. So We gulavier en alles is één. E Dat is allemaal één geheim. Oftewel komt op hetzelfde neer. Of uh, slaat op hetzelfde. Uh, Heeft betrekking op hetzelfde vier. De vierde dubbele punt. Betaktuim hem, zod, vijf echade, ki. Katoewe. וגו היקה אֶת את איש מצרי איש מרעה וחן בדברי זהפן הימים כתוב. וגו היקה את האיש המצרי אחת איש מידה חמש פעמה. הנה שנייהם סודניכן אחד וקי על משה ועניין vier naar de dubbele punt, betag tot hem, let op, twee versen, dus één vers staat in de Schmoel, in de Koningen, oftewel in het Hebreeuws is het geen hey, hey, Koningen, het boek van Schmoel, het boek van uh, profeet Schmoel. En in christelijke edities, weet ik niet de Koningen, maar misschien uh, waar staat het precies, weet ik niet daar, ik ga uit van de Hebrouwse indeling. En daar staat het in het boek Shmueh. En de, die, deze twee vers, versen, die hebben dan, die uh, hebben één geheim, oftewel zijn één geheim betekent uh, slaan op hetzelfde, of betreffen hetzelfde vijf. Het is niet nooit hetzelfde, het is altijd hetzelfde onderwerp, hetzelfde dat, hetzelfde, maar het moet wel, Iets toch verschillend zijn, anders zouden geen twee, uh, twee versen precies hetzelfde zijn. Vijf keer van geschreven in, in het boek Schmoel, zoals ik noem koningen, ik weet niet precies nog een keer, maar Schmoel, dat is dan het boek van Schmoel, is het geschreven. En hij sloeg. De regels of eh, uh, hij, hey, dus die Ben Yahuw -Yahu En hij sloeg de, de man, de Egyptenaar. De aanzienlijke man. We gaan met de vreel En hier, op een andere plaats. Dus in kronieken. Daar is het geschreven. De regel 7. En hij sloeg de man, de Egyptenaar. 8. Iers midah, een man van. Van, van, is, mitsri is een man van uh, eigenschappen. Ik had het ook gezegd, een man die van maat, met de maat, die de maat heeft, maar betekent ook een man van midda, een man van die eigenschap heeft, een, een man van gro grote eigenschap. Gameus ba'ama, en dan staat dit 5b. Amma. Amma is el. En wat het is, weet ik niet. We zullen zien, de zoger laat ons niet in de steek. Genees neem, zode gaat, zie hier, beide versen zijn, één aspect. Negen, we kaaien al en beide slaan op, het slaat op de Moshe. Deze man, de aanzienlijke man, en man van, grote eigenschap. Wij niet aan, ze En het aspect, de kwestie van het verschil naar in taalgebruik in, in die twee versen, de regel in. Maar wij willen van een woord uitgelegd voor ons. Dus verder, verderop. En dat zullen we leren bij Zrat op onze in een volgende, in het tweede deel van dit van deze zorgelis 1029